7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Medisch specialisten akkoord met beperking inkomen. Varkensboeren blok blokkeren slachterijen. En Europese ministers nemen tijd voor besluit over versterking noodfonds.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 Als concessie hebben de specialisten bedongen dat ze zelf over de verdeling van het budget gaan. De vorige minister, Klink, wilde dat de ziekenhuizen het geld zouden verdelen. De specialisten vonden dat ze hierdoor in hun status als vrije beroeps beroepsoefenaren zouden worden aangetast. Varkenshouders voeren vandaag actie bij de slachterijen. Met blokkades gaan ze voorkomen dat er varkens worden geleverd. De actie is georganiseerd door de Nederlands vakverbond Varkenshouders. De boeren vinden dat ze te weinig geld voor hun varkens krijgen. Hun verdiensten zijn het afgelopen jaar gedaald... doordat de vervoerskosten met meer dan 20 zijn gestegen. Nu gaan de prijzen door de dioxinecrisis in Duitsland verder omlaag. De varkensboeren willen de slachterijen en de supermarkten onder druk zetten om een hogere prijs te betalen. Als over niet snel een gesprek komt, volgen er acties. De Europese ministers van Financiën hebben gisteren nog geen besluit genomen over versteviging van het noodfonds voor de euro. De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie riepen de landen vorige week op om meer geld in het fonds te stoppen. De Europese landen willen via het fonds maximaal 440 miljard euro kunnen uitlenen. Maar daarvoor zit er niet genoeg geld in. Nederland en Duitsland voelden niet voor een extra geldinjectie, maar zijn nu toch bereid erover te praten. Volgens Duitsland is er echter geen haast, omdat de onrust op de financiële markten is afgenomen. Het is niet duidelijk wanneer er nu een besluit valt. Nederland heeft tot nu toe 26 miljard euro bijgedragen. Minister De Jager sluit niet langer uit dat dat meer wordt.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 Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5 per jaar verminderen. Maar minister Schippers vindt dat niet realistisch. Ze wil nu kijken wat er wel mogelijk is. Er komen onder meer maatregelen om zelfmoorden op het spoor terug te brengen. Plekken waar de laatste jaren veel slachtoffers zijn gevallen... zullen beter worden afgeschermd. In Utrecht begint vandaag het zogenoemde GreenCap-project, een proef met elektrische taxis. Er worden 40 voertuigen ingezet die volledig op elektriciteit rijden en voor normaal vervoer kunnen worden gebruikt. De 40 taxis worden geleverd door vijf verschillende fabrikanten. Energieleverancier Essence legt de komende maanden 20 oplaadpunten aan in Utrecht, waar de accu's van elektrische taxis van stroom kunnen worden voorzien.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 De Haïtiaanse president en premier zeggen dat Baby Doc Duvalier het recht had om terug te keren in Haiti. De 59-jarige voormalige dictator van Haiti kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. Amnesty International en Human Rights Watch hebben Haiti opgeroepen hem te arresteren. Ze willen dat hij wordt vervolgd voor de dood van duizenden Haitianen. Tijdens een bewind van 1971 tot 1986 zaaide zijn privémilitie, de Tonton Makoud, dood en verderf. Volgens de Haitiaanse regering zal justitie beslissen of die wordt vervolgd. Het is onduidelijk wat Duvalier van plan is. De BBC heeft vernomen dat hij een ticket heeft voor een retourvlucht naar Parijs op 20 januari.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 Beenhakker werkt sinds februari 2009 als technisch directeur bij de Rotterdammers. Samen met trainer Mario Been wilde hij van Feyenoord weer een topclub maken. De club staat nu 13e in de eredivisie. Dan het weer nog in de noordelijke helft van het land nevel en mist. In het zuidwesten regen en die breidt zich uit over het land. Het wordt ongeveer 7 graden. De komende dagen is het overwegend droog, maar wel wat kouder. ANWB Verkeersinformatie. Het is een gemiddelde dinsdagochtendspits. De meeste vertraging bij Rotterdam en Utrecht. In totaal nu 79 kilometer file. Wat opvalt is de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij knopend Zaandam 3 kilometer. De rechte is daar dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Op de A9 ook maar Amstelveen is het langzaam rijden tussen de knopende Beverwijk en de Rotterpolderplein over 6 kilometer. A12 Duitse grens richting Arnhem voor knooppunt Velperbroek 5 kilometer. Een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de Alfred Dendolder 3 kilometer, de linkerrijstrook is daar dicht. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business. De iPhone 4 is nu voor ondernemers verkrijgbaar met het supersnelle Vodafone-netwerk.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Ze zijn eruit, de medisch specialisten en ministerschippers. U hoorde net, ze gaan minder verdienen en moeten de zak met geld onderling verdelen. Dat kan nog wel eens interessant worden, maar eens even kijken of we ze kunnen bereiken vanochtend. En Leo Beenhakker en Feyenoord liggen in een scheiding. Daar hoort u zo meer over. Gaan eerst wat dobberen op de Rijn. Want de Rijn is afgesloten bij de Lorelei door een ongeluk met een vrachtschip. Dat is van afgelopen vrijdag. Daardoor liggen aan beide kanten van de Lorelei veel vrachtschepen te wachten in een lange rij. Mark Robin Visser is bij die schepen. Mark Robin, vanochtend eerder vertelde je al dat dat nog wel even ook kan duren voordat dat uh, gekapzijze schip is geborgen. Heb je enige idee hoe lang die schepen daar nog moeten liggen? Nou, dat, dat vragen die schippers zich hier natuurlijk ook allemaal uh, af. Dat is uh, op dit moment heel erg onduidelijk. Hoe de situatie is rond dat gezonken schip, daar hoop ik uh, deze ochtend uh, wat meer over te weten te komen. Wat ik begrepen heb, is dat er nieuws is. Ik ben zojuist op, aan boord geklommen van een ander schip, de Covano, die hier ligt. En ik loop nu even over de brug naar de, de stuurhut toe. Naar de schipper hier om te kijken, want die heeft als het goed is nieuws. Goedemorgen, heren. U heeft, een brief gekregen. u heeft een brief gekregen over de situatie van het uh, gezonken schip. Meneer Van der Hoef, vertelt u eens. Nou, uh, wij hadden allemaal de stille hoop dat we vanmorgen dus een proefvaart konden gaan maken. Maar uh, ik heb nu een uh, tekening in de handen gekregen waaruit blijkt dat het uh, gezonken schip over 40 meter lengte op plus minus... Uh, boven een gat hangt. Een uh... gat in de, in de bodem, een in de, in de diep, diep bodem gat? van de rivier. Yes. En, waar en ze... balanceert als het ware daarop. De ene helft hangt erboven en de andere helft ligt ernaast. Ja, en nou zijn ze bang dat door de zuiging van de schepen... die er lang is gaan komen, dan krijg je extra stroming. Een ander soort stroming, dat die eventueel afglijdt in dat gat... waardoor die misschien zou kunnen breken. Dat is eigenlijk... Het punt dat ze dus nog niet de proefvaten op het ogenblik uh, gaan doorvoeren. U ligt hier ook voorlopig nog stil? Ja, wij leggen al vanaf uh, donderdagmorgen uh, 7 uur uh, leggen we hier in de sperring. Ja. Zeg meneer Klein, ik sprak u uh, vanmorgen. Uh, als, u, als we dit nou zo bekijken, dat schip wat, er, wat daar zo toch heel onhandig ligt... Uh, wat is dan uw inschatting? Nou, dat het al een tijdje gaat duren. Want uh, het is de periode natuurlijk, dus uh, een zoutzuur. Daar ja. zijn ze natuurlijk wel bang voor. En hier ook, uh, daarvoor, bij de kop van het schip, daar beginnen de huizen. Dus daar zitten mensen die daar wonen. Dus ja, dat is natuurlijk. Uh, die vinden de mensen heel gevaarlijk. Ja. Wat betekent dit nou voor jullie? Uh, dat jullie hier nog misschien wel weken moeten blijven liggen? Nou, ja, een strop van uh, plus-minus voor dit schip uh, ongeveer 3000 euro per dag. En voor uh, mijn collega, die de helft kleiner is, uh, iets van 1500 euro. Nou, als ik dan kijk, 125 schepen. Ik heb vroeger enkel hoofdrekenen geleerd, maar uh, toen hadden we nog geen miljoenen. En nu praten we over miljarden. Ligt hier voor een vermogen langs de oevers van de Rijn te wachten op, ja, op die situatie daar. Ja, dat zeker, ja. Dus het gemiddelde schip kost, uh, ja, zo'n dus die kost uh, misschien wel knap aan 10 miljoen, misschien 8 miljoen. Het is een, het is een heel druk bevaren rivier, uh, de Rijn, Het is dus ook de langste rivier in Duitsland. Ja. Uh, maar goed, zoiets kan dus behoorlijk roet in het eten gooien. En we moeten ook niet vergeten: naast die gevaarlijke lading zijn er ook nog steeds twee vermisten. Ja, nou, en dat is voor ons natuurlijk ook zorgelijk. Maar zolang als hij daar ligt en met zo'n gat erachter. geef ik de duikers uh, 100% ook gelijk dat ze niet in de woning gaan zoeken. Want, uh, en ik zou ook geen kraan open willen zetten op het uh, tankschip. Uh, waar zuur uh, heel langzaam uit kan vloeien, want dat zou wel zijn voordelen hebben. Ik zou niet graag de kraan open willen draaien. Goed, wij gaan hier verder kijken. Misschien moeten we zo die kant ook maar eens even opgaan... om te zien hoe de situatie daar uh, op dit moment uh, is. Tot zover uh, Baat zeldzaam. Mark Robin Visser dus bij de Rijn, bij de Lorelei... bij al die wachtende schepen. Hij was aan boord van de Covano. Ze zitten voorlopig nog wel even vast. Uh, hoorden we het laatste nieuws dus vanaf de Rijn. De proefvaart gaat niet door. Dus uh, zitten de schippers daar nog wel eventjes. Leo Beenhakker vertrekt na dit seizoen als technisch directeur van Feyenoord. Hij zal dat later vandaag zelf officieel bekendmaken. Gisteravond wilde hij nog helemaal niks zeggen over zijn toekomst. Ik heb geen idee. Ik ben er ook helemaal niet mee bezig. En ik ga er ook helemaal niet over praten. Ronald van der Geer, verslaggever. Waarom wil hij er nog niets over zeggen? dat hij vanmiddag een verklaring geeft en dan de pers te woord wil staan... en dan ook aan gaat geven waarom hij nou precies vertrekt bij Feyenoord. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat hetgene wat Leo Beenhakker gaat zeggen... dus het was wel duidelijk dat hij vanmiddag ging praten... maar wat hij gaat zeggen dat dat, dat, dat is dat hij aan het einde van het seizoen bij Feyenoord vertrekt. En hoe zit dat nou? Moet hij weg? Wil hij weg? Of heeft het een hij met het ander te maken? Hij had een contract tot het einde van, van dit seizoen. wilde eigenlijk in eerste instantie dolgraag blijven omdat hij wel van de club... Club en ja, voor 1 februari zou je dat dan moeten horen. Dat duurde al een tijd. Dat vond, uh, vond Benakker al, al erg vreemd. En ja, hij ving wat signalen op. Ook dat de clubleiding niet helemaal tevreden was... Uh, over zijn functioneren en wist ook wel dat, dat de nieuwe beleidsbepalers... en dat zijn de mensen die geld stoppen in Feyenoord, de vrienden van Feyenoord... dat die eigenlijk ook een kostenbatenanalyse hadden gemaakt... en, en dachten, van, ja, hij is misschien toch wel wat te duur. Ja, hij zou dus nog gesprekken hebben, uh, maar er zijn wel wat gesprekken geweest... in het, in het trainingskamp en de signalen die hij die, die, die daar opving waren genoeg om te zeggen... nou, weet je, laat ik dan de boel uh, voor zijn, dan zeg ik gewoon... Uh, dat ik ermee stop. Dus het is nooit tot een definitief exit-gesprek gekomen. Maar Benakker heeft gezegd, nou, ik, ik hou de eer aan mezelf... en ik stop er dan aan het einde van het seizoen mee. En heeft ook nog gedacht, ja, nou, misschien stop ik hem wel per direct mee. Maar dat heeft hij dan niet gedaan. Omdat het streven was van Benakker om samen met trainer Mario Been... weer een topclub van Feyenoord te maken. Ja, wat kun je daarover zeggen? Hij zou op de call single staan met, uh, met Mario. Dat zou toch wel binnen een paar jaar moeten kunnen gebeuren. En Feyenoord staat alleen op de call single als er een prijs is, uh, is gewonnen. Ja, het heeft natuurlijk niet heel erg meegezeten. De schuld is alleen maar uh, toegenomen in eerste instantie. Nu pas, hè, nu de vrienden van Feyenoord er zijn, uh, komt er wat geld richting de Kuip. Maar ja, hier had je geen topclub van kunnen maken. En Leo Benakker heeft moeten putten, uit een, uh, of moeten vissen in een vijvertje met, met beschadigde spelers. Gratis spelers, ja. Spelers die niks aan Feyenoord toevoegen. Moet wel eerlijk zeggen, hij is niet heel gelukkig geweest in zijn keuze. De spelers die hij heeft gehaald, die, die zijn uh, niet altijd van toegevoegde waarde gebleken. Maar ja, hij heeft natuurlijk in een, in een hele lastige situatie uh, moeten werken. en Daar zei hij zelf ook nog wel wat over. Het is al uh, een aantal maal breed, uh, breed uitgemeten. Wij hebben dus uh, totaal geen ruimte om uh, te investeren. Alles wat er is dat, uh, en wat er binnenkomt, dat gaat in de eerste instantie in, het, in de schuldsanering uh, dus onze, onze vijver waarin wij kunnen vissen ten aanzien van uh, uh, uh, ofwel directe versterkingen ofwel zeer beloftevolle jongens die uh, zich, uh, zich uh, binnen een bepaalde periode kunnen ontwikkelen. Ja, die zijn allemaal gebaseerd op uh, ofwel uh, transfervrije spelers. Uh, dat is de, de beperkte smalle vijver waarin Feyenoord op dit moment vist en nog wel een tijdje zal moeten vissen. Dit is de harde realiteit. Nou ja, een lege portemonnee en zo is het. Um, het is alleen jammer dat zo'n icoon moet vertrekken. Weet je, oh ja. het, is, uh, ja, alleen het, het, het zat eraan te komen. En uh, ja, hij zal dat vanmiddag ongetwijfeld toelichten op, op zijn manier. Maar hij, hij, heeft, het, hij wil blijven tot eind van het seizoen. Hè? Gaat hij dat? Ja, dat misschien een vraag, maar gaat hij dat halen met been samen? Ja, dat gaat hij wel halen. Nou, okay. dat, dat, nee. dat laatste wat je zegt, Lara, dat is wel heel aardig. Uh, met Been samen. Ze zijn samen aan de klus begonnen. En um, natuurlijk heel interessant te weten wat Mario Been doet. Hoe die hierop reageert. Mm -hmm. um, ja, volgens Bronnen, hè, die rond de club uh, heeft Been gezegd... als Beenhakker direct zou stoppen... joh, ik, ik stop er ook weer direct mee. Dan heb ik er ook geen zin meer in. En toen heeft Beenhakker op, uh, op Mario Been ingepraat en gezegd... het is niet handig, Mario, om, uh, om, om, om je carrière aan die van mij te koppelen. Ik ben... Uh, een, 68, 69 bijna. En jij moet nog even. Ik vind het al, absoluut lief, maar doe dat niet. Maar het is nog wel de vraag wat Been in de zomer gaat doen. Het zou zomaar kunnen dat Been dan ook teleurgesteld is. En toch zegt van, nou ja, dan, dan, dan heb ik er ook geen zin meer in. En dat heeft dan te maken natuurlijk met, met, met heel veel emotie. Maar hij heeft er een paar maanden voor om eraan te wennen. Dus wie weet... Uh... Ik ben, echt... niet zo gegeten. Ik ben erg benieuwd, Ronald. Uh, wat Beenhakker uh, straks zal gaan zeggen. Dank je wel voor uh, oh. jouw verhaal, Ronald van der Geer. Okay. In Tunesië lijkt de rust weer een beetje weergekeerd. Maar nou zijn de buurlanden aan de beurt. Zoals Algerije, daar wordt het al onrustig. Gaan we het straks over hebben na de verkeersinformatie. Bij de AWB: Jolanda van der Velde. De meeste files staan rond Rotterdam en Utrecht en die zijn gemiddeld drie kilometer lang. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Alfred Weideworm en Knooppunt Zaandam staat nu zes kilometer. Bij het Knooppunt Zaandam is de rechte rijschok dicht, daar staat een kapotte vrachtwagen. Ook op de A8, Zaandam richting Amsterdam, is dat het geval tussen Kromenie en Oostzaan vier kilometer. Een aanrijding op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij de Alfred den vier kilometer, daar is de linker rijschok dicht. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden via Hilversum. En dat is over de A27 en de A1. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 7. Minister De Jager van Financiën wil toch meedenken... over een versteviging van het Europese noodfonds. De komende weken onderhandelen de Europese ministers van Financiën... over verschillende manieren om dat reddingsfonds... geloofwaardiger te laten optreden. Vrijwel alle opties die nu bespreekbaar zijn... zullen betekenen dat Nederland opnieuw... meer garanties op tafel zal moeten leggen. Meneer De Jager, nu uh, is er rust op de financiële markten. Wordt er toch weer gesleuteld aan dat noodfonds? Waarom? Ja, we zijn naar één specifiek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 Wordt het dan 750 miljard euro? Dat moet wel beschikbaar zijn. Dus het moet versterkt worden om inderdaad de beloftes waar te kunnen maken. Wat betekent dat voor de Nederlandse belastingbetaler? Moeten die garant staan voor een hoger bedrag opnieuw? Nou, de totale capaciteit van dat fonds gaat dus niet omhoog. Maar het moet wel op een andere manier slimmer worden ingericht. Wat dat precies betekent voor de garanties die Nederland moet geven, weten we nog niet. Maar die kunnen omhoog gaan? Misschien wel, dat weten we nog niet precies hoe dat gaat. Maar het geld wat uitgeleend wordt maximaal, dat blijft hetzelfde. Dus het is een beetje een technisch verhaal, een beetje ingewikkeld. Maar we zijn aan het kijken wat de meest slimme aanpassing is om dat te doen met zo weinig mogelijk geld. Maar er bestaat dus een kans dat Nederland voor meer garant zal moeten staan. En u zit daar niet op te wachten, uw kiezers ook niet. Waarom vindt u het toch nodig? Is het toch nodig om landen als Portugal eventueel te kunnen helpen? Nou, we denken uiteindelijk allemaal dat het niet nodig zou zijn zoveel geld. Want ook wat er nu al in dat fonds zit, dat, is, dat vindt ook iedereen wel naar verwachting voldoende. Maar waar het wel om gaat, is van wat doe je nog meer? Wat doe je nog aan alle andere maatregelen om te zorgen dat de, ja, de rust op de markten weer terugkeert? En dat betekent dat het fonds opnieuw uh, aangesleuteld wordt. Maar dat betekent ook dat er vragen op tafel komen. Nu vinden de Ieren bijvoorbeeld weer dat ze te veel rente betalen voor het geld wat ze krijgen. Staan al die opties nu wel opnieuw ter discussie? Wat mij betreft niet. Uh, op dat aspect, ik, ja, de rente is inderdaad heel hoog. Dat, dat weten we. Uh, die die landen moeten betalen als ze in nood komen. Dus een soort strafrente ook? Nou, het is in ieder geval een rente die een beetje afschrikt. Uh, om te voorkomen dat ze al te makkelijk in de problemen komen. Dus een beetje pijnlijden hoort er helaas bij, door die hoge rente. Wij vinden dat we daar op dit moment niet over hoeven te spreken... althans niet over dit tijdelijke noodfonds. U vindt dat we sowieso te veel praten over dit noodfonds? Ja, ik denk waar het echt om gaat... fundamenteel de zorgen van de markten heel anders zijn. En dat is namelijk, lukt het wel op de langere termijn voor die landen... om hun schulden af te betalen? Hoe gaat het dan met de economie in die landen? Is men concurrerend genoeg om bijvoorbeeld voldoende economische groei te creëren om die schulden af te kunnen betalen? En is men wel aan het bezuinigen voldoende? Veel landen zijn aan het bezuinigen, inclusief Nederland, is ook hard nodig. Maar doen alle landen in de eurozone hun opperste best om voldoende te bezuinigen. Dat zijn de echte vragen waar we het over moeten hebben. En dat is uh, wat minister Jan Kees de Jager wil bespreken... met zijn collega's, minister van Financiën. Hij was ja, in gesprek met onze correspondent Chris Ostendorf. Tien voor half acht, dit is het NOS Radio 1-journaal. Nu er in Tunesië een regering van nationale eenheid is gevormd... lijken de ergste ongeregeldheden wel voorbij. Toch is de rust in de straten van Tunis nog niet weergekeerd. Inmiddels heeft de regering bekendgemaakt... dat er in de afgelopen weken 78 burgers om het leven zijn gekomen... bij botsingen met de veiligheidstroepen. Onze correspondent Nicole Fever is in Tunis. En Nicole, ja, die tijdelijke de regering um, accepteren de Tunesiërs dat? Dat is nog even afwachten. Gisteren zijn er wel wat mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen deze de regering. En eigenlijk omdat ze niet willen dat er geregeerd wordt met leden van de oude partij van de verdreven president. Nou, het was eigenlijk een kleine opkomst. Als je het vergelijkt met de opstand daarvoor, dan, ja, dan kun je niet zeggen dat het verzet op dit moment heel erg groot is. Dus we moeten even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar wat deze regering moet doen om geloofwaardig te zijn is uh, ja, een paar maatregelen nemen die echt wat veranderen. En het feit dat ze uh, hebben gezegd hoeveel doden er echt zijn gevallen bij de opstand... dat is in ieder geval veel beloofd, want het vorige regime die had het over ongeveer 21 doden. Oké, okay, ja. Uh, nu iets van 78. We zeiden het ook. Kun je voor ons nog eens schetsen, Nicole, hoe die nieuwe tijdelijke regering eruit ziet? Want je had het al even over wat uh, ja, oude kliek, hè, eigenlijk... Ja, eigenlijk is de meerderheid van de oude kliek afkomstig binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, defensie, allemaal naar de oude partij. En dan krijgt de oppositie nog een paar ministersposten, maar niet de allerbelangrijkste. Er komen ook wat mensen van buiten, mensen die in het verleden kritiek hebben gehad op, op Ben Ali. Dus ja, het ziet, er, het ziet er niet heel vernieuwend uit. Aan de andere kant. Als deze regering nou met maatregelen komt. die ze of de echte maatregelen uitvoert. die ze nu hebben aangekondigd. het vrijlaten van politieke gevangenen bijvoorbeeld. Uh, dat het internet echt vrij wordt. de media vrij worden. Uh, politieke partijen die verboden waren in het verleden. als die nu kunnen gaan functioneren. en het allerbelangrijkste als ze erin slagen. om de rust te herstellen. Uh, dat is natuurlijk echt, echt van groot belang. Heel voor heel ja. veel mensen. ja, dan verliezen. Veel mensen die nu sceptisch zijn, misschien toch hun wand Ja, Geruststelling voor de Tunesiërs is misschien dat die regering, die de nationale regering, dan maar kort zal zitten. Wat is de bedoeling? Hoe lang moeten ze blijven? Ja, dus volgens mij hebben ze 59 dagen en dan moeten de uh, verkiezingen zo'n beetje daar zijn. Dus wij gaan nu echt de, de boel waarnemen en ervoor zorgen dat straks alle... ...politieke partijen mee kunnen doen aan eerlijke, open verkiezingen. Nou ja, en als dat er komt, eerst moeten ze natuurlijk het veiligheidsprobleem oplossen. Uh, de oude aanhangers van uh, de president. En dan bedoel ik niet die in de regering, maar die op straat met wapens. Als ze we die weten uit te schakelen, nou ja, en het, het van de komende dagen rustig blijft... ...dan ziet het er wellicht goed uit. Nicole, dank je wel. Vanuit Tunis was dat Nicole de Fever. We gaan gelijk even door um, naar uh, de buurlanden. midden kenner Bertus Hendricks van Klingendaal is in Algiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, in buurland Algerije worden de ontwikkelingen in Tunesië nauwlettend in de gaten gehouden. Um, er schijnt wat onrust te zijn vanwege de hoge voedselprijzen, de hoge werkloosheid. Dat lijkt wel erg veel op de situatie in Tunesië. Heb je het idee dat de onrust over kan slaan? We hebben een week geleden hier onlusten gehad die zijn vrij snel onder controle gebracht. Dat de regering meteen belasting, de prijsverlaging heeft, heeft toegepast. Maar je voelt in het algemeen zowel in regeringskringen als bij de intellectuele mensen op straat, er wordt veel over gepraat. En uh, ik, ik, uh, ik zie bijvoorbeeld in, uh, vanochtend hier in uh, een van de kranten die meldt... Uh, dat de president uh, die zou gevraagd hebben aan uh, de veiligheidsdienst om een uitvoerig rapport... over die zelfverbrandingen die we dus nu hier ook een aantal hebben gehad uh, in, in Algerije. Dat is een soort uh, imitatie-effect van, van, van Tunesië. Uh, nu is er in één keer een, een van de partijen die officieel in de regering meedoet... Um, die uh, heeft gevraagd om een, om een debat over een vergroting uh, van de, de politieke bewegingsvrijheid. Uh, men voelt dat uh, wat er in, in, in, het, in het kleine buurland, waar men toch vaak een beetje uh, ook uit de hoogte op neerkeek. Zowel uh, officieel als ook heel veel uh, gewone mensen denken: Wij zijn Algerije, wij zijn het land dat zichzelf met, uh, bevrijd heeft. Men kijkt daar daarnaartoe een beetje nu met bewondering naar en, uh, en, en, en tussen hoop en vrees. En, uh, de vrees is vooral voor degenen die bang zijn dat het overslaat. En de hoop is bij degenen die vinden dat Algerije ook meer politieke vrijheden moet hebben. En een, een, een, een grotere participatie van de bevolking in het bestuur van het land. Dus je voelt aan alles dat de invloed er is. Maar het is nog niet goed aan te geven welke richting en op welke termijn dat gaat. Maar dat het effect gaat hebben, daar is iedereen hier het eigenlijk wel over eens. En, er was bijvoorbeeld vandaag voor een mars opgeroepen door een van de partijen. Die is bijna ritueel verboden, maar nu probeert men dat zaterdag. Er is een zekere nervositeit en er is een zekere opwinding, nervositeit bij de machthebbers, opwinding bij degenen die meer participatie in het politieke leven willen. Is de voedingsbodem er ook, bij? Want de Algerijnse president, bijvoorbeeld, Bouteflika, is die enigszins te vergelijken met Ben Ali? Nee, nee, dat is niet te vergelijken. Um, uh, hij, hij is uh, de, uh, gekozen, nou, de laatste keer een beetje, misschien wat minder uh, geloofwaardig dan de, de twee vorige keer. maar hij heeft in 1999 de eerste keer gekozen, uh, werd is hij gekozen op een programma van nationale verzoening, nadat uh, Algerije een soort burgeroorlog heeft gekend van bijna tien jaar, heel bloedig, zoals we het misschien allemaal nog herinneren. Kijk, dat is natuurlijk een, een ervaring die uh, traumatische effecten heeft gehad en uh, die, daar uh, met en is de president dankbaar dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld om die nationale verzoening. Of dat nou echt een verzoening is, dat is een andere kwestie. Maar dat het geweld achter zich heeft gelaten, althans dat grootschalige geweld. Eh, er is nog een ander groot verschil. Eh, eh, kijk, eh, Algerije zit op enorme olievoorraden en gasvoorraden. En heeft dus af en toe het geld om de ergste onrust, voor zover die economisch is, af te kopen. Dat heeft men nu ook gedaan voor een week geleden toen de redden waren. Onmiddellijk prijzen weer verlaagd. Dat zal op zijn duur het probleem niet oplossen. Want er is ook echt een groot verlangen naar meer politieke participatie. Een grote vergroting van, van, van democratie. Of juist een begin van democratie. Al nog lang gelang je het zo wilt formuleren. Dus er zijn wel verschillen. Maar ik, men maakt zich in, denk ik, in officiële kringen. vooral druk over uh, de overeenkomsten. En dat is uh, gebrek aan werk. gebrek aan, uh, aan perspectief. Uh, voor heel veel jongeren. die daarom uh, proberen uh, t, t, met alle geweld te emigreren. Uh, dus uh, je kunt je voorstellen. Er zijn een heleboel overeenkomsten die sommige mensen zenuwachtig maken en andere mensen hier hoopvol. Bertus Hendricks van Klingedaal vanuit Algiers. Dank je wel.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 Radio 1, het NOS-journaal. Medisch specialisten akkoord met beperking inkomen... en varkensboeren blokkeren slachterijen. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten.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 De vorige minister Klink wilde dat de ziekenhuizen het geld zouden verdelen... en de specialisten vonden dat ze hierdoor hun status... als vrije beroepsoefenaren zouden verliezen. Bij de slachterijen voeren boze varkensboeren vandaag acties. Ze blokkeren de deuren en ze voorkomen zo dat er varkens worden geleverd. Hun inkomsten dalen doordat de vervoerskosten met meer dan 20 procent zijn gestegen. En door de dioxidecrisis in Duitsland dalen de prijzen nog verder. De boeren vinden dat ze simpelweg te weinig krijgen voor een kilo varken. Wij zitten er een heel jaar met een varken dat je financieren moet van banken. Van andere dingen die je toch betalen moet met grote investeringen. En wij hebben bijna een jaar nodig en dan beur je 1,20 euro, 1,30 euro, 1,40 euro misschien. Als je een keer een heel goed varken hebt. De varkensboeren willen de slachterij en de supermarkt onder druk zetten om een hogere kiloprijs te betalen. En als daarover niet snel een gesprek komt, volgen er vervolgacties.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 De Europese Centrale Bank en de Europese Commissie riepen de landen vorige week op om meer geld in het fonds te stoppen. Nederland en Duitsland waren daartegen, maar ze zijn nu toch bereid om over een eventuele verhoging te praten. Het is niet duidelijk wanneer er een besluit valt. Nederland heeft tot nu toe 26 miljard euro bijgedragen. Babydoc Duvalier had het recht om terug te keren in Haiti. Dat zeggen de Haïtiaanse president en de premier. De 59-jarige voormalige dictator van Haiti kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. De premier van Haiti zegt dat iedere burger naar het land kan terugkeren, maar dat ook iedere burger zich aan de wet moet houden. Tout citoyen puissant pays et ça implique une deuxième chose tout citoyen justiciable en Haïti. Amnesty International en Human Rights Watch hebben Haiti opgeroepen baby doc te arresteren. Ze willen dat hij wordt vervolgd voor de dood van duizenden Haitianen die tijdens een bewind omkwamen. Volgens de Haitianse regering zal justitie beslissen of hij wordt vervolgd. En het is trouwens onduidelijk wat Duvalier van plan is in Haiti. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het vooral in het noorden van het land mistig. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. In het zuiden is het wat warmer met een graad of 7. Het is bewolkt en in het zuiden en midden van het land regent het. In de loop van de ochtend breidt de neerslag zich verder naar het noorden uit. Rond de middag ligt een depressie over het zuiden van het land... die langzaam naar het oosten trekt. In het noorden en midden draait de zwakke tot matige wind naar het noorden... waardoor de maxima tussen 3 en 6 graden liggen. In Limburg blijft het nog lang een zuidwestelijke wind staan... en wordt het een graad of 9. Vanavond wordt het vanuit het westen weer droog en komen opklaringen voor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 Dingen die opvallen zijn de A7, Hoorn, richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en Knoopend Zaandam, 9 kilometer. Tijdlang was daar een reishok dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A8, Zaandam, richting Amsterdam. Bij Oostzaan, 4 kilometer. Op de A15, Gorkum, richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 9 kilometer. Ook daar staat een kapotte vrachtwagen. De aanrijding met zes auto's op A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen knopen de rijns en afred dendolte staat vijf kilometer. Daar is de linker reis ook dicht. Het gaat nog even duren, er moet ook technisch onderzoek plaatsvinden. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden over Hilversum... over de A27 en de A1. Tot slot nog een lange file op de A28, Zwolle richting Utrecht... tussen Nijkerk en Leuze-Zuid, 10 kilometer. Vijf over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt naar onze website nos.nl, daar vindt u de Wikileaks cables... die wij bij de NOS al gelezen hebben. U vindt onder andere die daar waar de ambtenaar zegt... dat die Afrikaanse rebellenleider maar vermoord moet worden. Daarover praten we straks ook door. Eerst maar eens eventjes naar Bokstol weer. Want daar is onze verslaggever Mijno Remmers... vanwege acties van varkensboeren bij slachterijen. Ze voeren actie omdat de prijzen van het vlees te laag zijn wat hem betreft. Mijno, hoe verloopt die actie? Nou, vooral erg nat verloopt de actie. Dat is een beetje jammer. Dat regen gooit roet in het, in het eten. Dat eten is er ook letterlijk in de vorm van snert met een broodje worst erbij... Koffie en thee, want ze moeten het wel tot twee uur vanmiddag volhouden hier aan de in- en de uitgang van uh, de Vion-vestiging hier in Bokstel. Aan de ene kant gaat het vlees er in de vorm van varkens in en aan de andere kant staan vooral koelwagens. En die kunnen er niet in, maar ook niet eruit. Er zijn al een paar chauffeurs achteruit gereden. Ja, die komen even kijken, die vragen even hoe, wat er aan de hand is en uh, hoe lang het gaat duren. En daarna gaan ze, denk ik, een uiltje knappen in de truck, denk ik, hè? Denk ik ook. Ja. En dit is Willy Vergeemert en die is een van de actievoerende boeren namens de NVV. Het was even wat gedoe net, want er was toch een loodswaar gelost en geladen werd. Ik denk dat er hulpmiddelen aan- en afgevoerd werden voor het productieproces, het slachten van de varkens. Maar dat is geen... Dus niet, dat is geen probleem? Nee. Nee, want het is ook eigenlijk even om het eerste punt te maken, maar het, we sluiten helemaal niet uit dat er nog andere acties gaan komen? Nee, het is niet uit te sluiten. Onze doelstelling is uh, om met deze prikactie de slachterijen aan tafel te krijgen. Om uh, beter na te denken over uh, de, de, de verdeling van de koek die in de kolommen uh, verdiend wordt. En uh, wij zijn de kind van de rekening tot op heden. En uh, ik neem aan dat deze prikactie uh, wij kunnen laten zien wat onze macht is. En dat uh, de, voor de slachterij aanleiding zal zijn om toch met ons aan tafel te gaan. Ja, die slachterij die zegt uh, hier in boxel in ieder geval... Ja, het, het, het is een heel Europees verhaal, het is een wereldverhaal. Het gaat over voedselprijzen. Wij kunnen daar heel weinig in doen. Daar roepen ze al jaren. Maar uh, ik zal één voorbeeld geven. In januari gingen de varkensprijzen met uh, 10% omlaag. Terwijl de vleesprijzen in de winkel geen cent gedaald zijn. En ook de, de, de groothandelsprijzen van vlees niet gedaald zijn. Ik bedoel, Die macht hebben ze wel. Dus ik, en daarmee ontstaat een oneerlijke prijs, tenminste voor ons. En het probleem doet zich niet alleen in Nederland voor. De België voert actie. En ik verwacht nog wel andere landen die ook zullen volgen. De banken beginnen moeilijk te doen, want er moet nu geld bij bij de boeren... in plaats van dat er uh, verdiend wordt. Juist. Maar het is wel gebruikelijk in de varkenssector dat dat gebeurt. is dus een jaar verlies eruit. De, de, de zogenaamde varkenscyclus, maar die is er niet meer. Omdat de retailers samen met de slachterijen de koek op souperen, dat er voor ons niks overblijft. En zit het dan niet bij de supermarkt? Want daar wordt het vlees voor een groot gedeelte ook aan verkocht door die slachterijen? Ook de supermarkten zijn uit, uitgenodigd. Maar onze actie begint bij, datgene, bij diegene waar we wij onze varkens aan leveren. Dat zijn de slachterijen. En uh, hoe dat de acties verder zullen verlopen, dan uh, zullen we niet op vooruit lopen. Ik ruik een beetje dat de, de supermarkten ook nog aan de beurt zouden kunnen zijn met een blokkade. De supermarkten zijn ook uitgenodigd voor het gesprek en die, die hebben ook geweigerd. Ja. Kijk, dat is toch een, het is een eerste uitdoepteken namens de boer. Het gaat tot twee uur vanmiddag duren. Daarna gaan de tractoren weg en kan het bedrijf toch weer aan de gang. Maar ja, ze hebben er natuurlijk wel overlast van. Want er staan hier heel veel koelwagens te wachten op transport. Maar die kunnen er niet in en die kunnen er ook niet uit... om uh, het vlees naar de klanten te brengen. Uh, ja, voorlopig soep, uh, voorlopig koffie, thee en een nat geregend spandoek. Ach, veel regen daar bij Mayno Remmers in Boksel. Ja. Mayno, tot later. Ja. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Leo Beenhakker, technisch directeur, vertrekt bij Feyenoord. Later vandaag wordt dat officieel. Um, Tom, dan is het aardig om even door te speculeren. Want Mario Been, Leo Beenhakker, twee handen op ja. één buik. Was dat bij Feyenoord? Is dat nog steeds? Om er iets moois, moois van te maken. Wat gaat Been doen, denk je? Ja, kijk, die uh, is solidair geweest met Beenhakker, heeft hij op een gegeven moment zelfs geroepen. Uh, toch blijkt in de praktijk vaak dat hij uh, verdrietig zal zijn. Hij zal het betreuren, hij zal zeggen ik had een goede relatie met Leo Beenhakker, we gaan eerst het seizoen afmaken en dan zien we verder. Maar hij zal zijn lot uh, toch niet aan uh, Beenhakker verbinden. Hij zal ook wat dat betreft gewoon uh, zelf verder moeten. En uh, er zullen mooie, mooie wegen en plichtplegingen gaan volgen de komende maanden. Maar ik kan me niet voorstellen dat uh, Mario Been om die reden uh, het vertrek van Beenhakker ook zal zeggen, dan vertrek ik ook ook bij Feyenoord. Geeft wel nog eens aan hoe uh, onrustig het gewoon overal is... als de resultaten niet zo goed zijn. Het leek zo'n mooie schijnvrede van dit is het maximaal haalbare, Deze twee mensen doen alles. Nou, die ballon is wel doorgetrikt. Dus de positie van Been zal ook wel iets anders bekeken worden... en is misschien ook wel minder zeker dan tot nu toe... zeg maar, door iedereen zo uh, voetstoots werd aangenomen. Hmm. En denk jij dat Beenhacker zich in zal houden... bij zijn uitleg over waarom die vertrekt? Want volgens mij is hij ook wel een beetje pissig. Nou, hij is, is zeker wat uh, verdrietiger teleurgesteld om het zo maar te zeggen. En uh, het is een man met uh, prachtige wandliners. Uh, toch zal hij wel de beheersing hebben, neem ik aan vanmiddag. Om dat op een relatief nette wijze met elkaar te gaan afhandelen. Daar mm. heeft hij ook geen zin meer in. Maar tussen de regels door, het wordt heel goed luisteren bij Leo ja, Beenakker. Is ja. altijd, zal er hier en daar wel iets uh, doorklinken. Ja? Dus wat dat betreft uh, verheugen we ons er wel op vanmiddag. Dan na het schaken, een 16-jarige ja. Nederlander wint van de nummer 1 van de ja. wereld. Hoe kan dat? Nou ja, het is een, een, een wonderkind. Ik bedoel, we hadden dat vorige week al gezegd, en dat is helemaal geen grootspraak. Dat zegt iedereen. Het is een jongetje die op zijn 16e al een, een rating heeft, die bijvoorbeeld hoger is dan deze nummer 1 van de wereld die, die die die had op zijn 16e. Dus in verhouding is al bekend dat dit een geweldige speler is, maar dat hij in 22 zetten met zwart, wat dan ook nog een nadeel is in het schaken, omdat je niet mag openen, eh, de nummer 1 van de wereld van het bord werkelijk veegt. Ook al maakte die wat fouten, zoals dat dan in het mooie jargon heet... dat is toch wel heel bijzonder en uh, ja geeft nog eens aan... want hij speelt eigenlijk voor het eerst nu... tegen mensen van deze sterkte, althans tegen een groot aantal van deze. Moeten we even zeggen dat het over Anish Giri gaat, Ja, Anish Giri, de 16-jarige jongen uit Rijswijk... Uh, speelde twee remises en nu een winstpartij tegen de nummer 1 van de wereld. Dat geeft wel aan uh, zijn bijzondere kwaliteit. Het toernooi is nog lang, hoor. Schaken is ook altijd een bijzondere sport... want de dag erop kan het ook zomaar weer misgaan. Maar dat deze jongen buitensporige kwaliteiten... Bezit en dat we die de komende jaren heel goed moeten gaan volgen... richting zijn opmars in de, richting de wereldtop, dat is wel duidelijk. En ook de andere Nederlanders, Meets en Lamie, doen het keurig. Het is een prachtig uh, toernooi, alles zit heel dicht bij elkaar... maar deze giri gisteren zie je niet vaak. Je krijgt echt een ovatie mm. van de pers ook bij het schaken. Dat zie je niet veel. Kijk eens aan. We hey, moeten ook nog even naar uh, het wielrennen... want Simon Kuipers gaat niet naar het WK Sprint. Hij is een duizend meter, of wat zeg ik... Uh, het uh, uh, schaatsen. schaatsen, ja. Ik zei het wielrennen, hè? Je zei even fietsen. Ja. En fietsen ook veel, dus je het even geven. Dus ja, dat, dat kan is... helemaal. Hij heeft dus een duizend meter. Ja. Dat was niet helemaal de bedoeling, volgens ja. mij. Nee, dat was uh, een, een, een, een schaatser Kuipers... die begin dit jaar misschien wel hoopte op uh, een wereldtitelsprint... zelfs mm. in, uh, in dat volle tien half komend weekend. Maar uh, ja, het ging allemaal anders. Uh, er kwam een blessure bij. Hij heeft een heel goed begin van het seizoen gehad. Maar gisteren, dat leek toch een heel eenvoudig iets wonder... 500 meter, halve seconde voor. Eigenlijk was het ticket zo'n beetje al vergeven... Ja, en wat er dan misgaat. Hij rijdt een tijd uh, die echt totaal misstaat. Uh, in de 1-10 op de 1000 meter. Kjeld Nuis, talentvolle jongen, uh, ging er met de winst vandoor. Maar deze Kuipers heeft een, een totaal verloren seizoen. Overstap gemaakt uh, naar TVM. En dat is uh, geen gelukkige gebleken. Want ja, je kan nu via een achterdeurtje nog op een paar wedstrijdjes hopen. Maar eigenlijk is dit een uh, totaal mislukt seizoen voor hem. Door die 1000 meter van gisteren. En dat was totaal onverwacht. Ook voor hemzelf merkt hij in elk soort van, uh, van reactie. Dus uh, andere Nederlanders anders op naar het WK Sprint komend ja. weekend. Nou, het, het, het is maar zo dan. Simon Karpers niet, niet naar het WK Sprint. Tom van het Hek, dankjewel. Joei. Er is verbazing, maar vooral ook boosheid over een ambtenaar... die een Afrikaanse rebellenleider uit de weg wilde laten ruimen. Daarover zo dadelijk onder andere Jan Ponk. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Marcel, de regen zorgt toch voor meer en langere files. 237 kilometer file, veel vertraging. Uh, wat opvalt is de lange file nog steeds op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam 11 kilometer. Tijdje was daar een rijstrook dicht, alles is alweer vrij. Maar file lost moeizaam op. Ook een langere file al op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 11 kilometer... Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Griezendam. 7 kilometer heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Een aanrijding met meerdere auto's op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de afhoudt Den Dolder staat een 5 kilometer. De linkerrijschok is dicht, gaat nog een tijdje duren. Verkeer richting Amersfoort rijdt het beste om over Hilversum. En de langste vielen nog op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Leuze-Zuid, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En het is uh, kwart voor acht. Gisteravond presenteerde Geert Wilders de PVV-kandidatenlijst... voor de provinciale verkiezingen van Zuid-Holland. De lijst wordt aangevoerd door de 24-jarige Vicky Meijer. Tweede Kamerlid en oud-gemeenteraadslid van Den Haag... ziet ze Fritsma van op plek 20 als lijstduur. De presentatie van de kandidaten gebeurde door... ja, bijna uiteraard zou je zeggen, Geert Wilders. En die massa-immigratie, die onveiligheid... zijn problemen die ook hier in deze provincie Zuid-Holland... al een hele tijd spelen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog legio-andere problemen. Viele problemen. Drugsoverlast, ontoereikende zorg, allemaal problemen ook in Zuid-Holland. En de Zuid-Hollanders zijn die problemen meer dan beu. En wat, doet er, wat doen ze in het provinciehuis in Den Haag? Hetzelfde als ze tot vorig jaar op het Binnenhof deden. Eindeloos polderen, pappen en nat houden. En wij zijn dat beu. Het braam, de nummer zes op de lijst voor de provinciale statenverkiezingen van Zuid-Holland voor de PVV. En tegelijkertijd bent u gemeenteraadslid van onafhankelijk Rijswijk. Komt uw programma nu een beetje overeen met het PVV-programma? Want het lijkt me lastig, twee partijen vertegenwoordigen. Nou, Onafhankelijk Rijswijk heeft natuurlijk een programma... wat heel nadrukkelijk gericht is op de gemeente Rijswijk. Dus eigenlijk helemaal niets met, met provinciale en landelijke zaken. Dus vergelijken is, is erg moeilijk. Ik denk dat dat, dat dat niet kan. Heeft u ook een anti-islam paragraaf als Onafhankelijk Rijswijk? Ik denk... Tegen de bouw van moskeeën, tegen hoofddoekjes... Uh, onafhankelijk Rijswijk houdt zich met lokale politiek bezig en niet met landelijke politiek. Nee, maar lokale moskeeën worden er ook gebouwd? Uh, nogmaals, uh, niet in Rijswijk. In Rijswijk staat er, voor zover ik weet, uh, geen, geen enkele moskee. Of misschien wel gebedsruimte, maar uh, geen uh, moskee. Ik weet, weet het niet zeker? In Rijsweg staat sowieso geen moskee. Hooguit dat er mogelijk een gebestruimte is voor die doelgroep. En prima, daar is niets mis mee. Maar moskeeën, Maar goed, dat is landelijke politiek. en In ieder geval vanuit de provincie, u heeft dat gezien, is een van de speerpunten die er duidelijk in staat. Uh, geen nieuwe moskeeën meer in Zuid-Holland. Waarom doet u dat voor meerdere partijen werken? Ik ben zelf heel jong eigenlijk al begonnen met bestuurlijke activiteiten. Ik heb me ook altijd wel verdiept in de politiek, zowel lokaal als landelijk. Veel mensen zullen ook nog wel weten dat ik in 2002 actief ben geweest voor Leefbaar Nederland. En ook daarna ben ik altijd actief geweest, sowieso op provinciaal niveau. Voor, de, voor het onafhankelijke platform. Het was Onafhankelijk Zuid-Holland en later ook Leefbaar Zuid-Holland. Dus ik heb altijd wel via de zijlijn dat provinciale niveau kunnen volgen. U kiest ervoor, en heel bewust, om namens de PVV de provincie in te gaan. U had ook namens het onafhankelijke platform de provincie in kunnen gaan? Dat, dat had gekund. Het onafhankelijke platform wat er eigenlijk sinds kort bestaat... Dat, dat, dat lijkt nu in ieder geval aardig op gang te komen. Alleen dat gaat niet veel verder dan, dan de provincie. En dat vind ik jammer. Uiteindelijk is het toch ook mijn doel... om stapje voor stapje te groeien en ook op landelijk niveau actief te worden. Het is eigenlijk een carrière move: Het is een vrijwilligersjob, provinciale staten... Ik krijgt er ja, meer toeval dan wijsheid toch ook nog een uh, vergoeding voor. Uh, maar maar ik, in de hoop ik, dat u nog eens ik, in de landelijke ik, politiek ik, actief kunt worden. Ik ben heel nadrukkelijk uh, in ieder geval die, die stap gaan zetten. Om ook op landelijk niveau mee te kunnen praten. En dat zei. Ed Braam, de nummer zes op de lijst van de PVV voor de Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland. De bijdrage was van Karin Alberts. Dan naar de Amerikaanse ambtsberichten van Wikileaks waarover de NOS beschikt. Opvallend bericht vonden we ertussen. Een Nederlandse topambtenaar adviseerde de Amerikanen in 2008... om de beruchte Afrikaanse rebellenleider Jozef Kony te vermoorden. Het was Webke Kingma, toenmalig directeur Afrika op het ministerie van Buitenlandse Zaken. SP-Kamerlid Ewout Eerkang, goedemorgen. Wat vindt u van zo'n advies van een topambtenaar? Nou, ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Uh, iedereen die iets van koning uh, weet, weet dat het een ontzettende schurk is. Uh, waarvan ik me goed kan voorstellen dat je in de kroeg een keer zo'n uitspraak doet. Uh, van nou, dat zou beter zijn als die man misschien een keer aan zijn einde komt. Uh, maar dit is in een officieel gesprek met de Amerikaanse ambassade... waar hij voorstelt, suggereert, uh, dat deze man moet worden uh, vermoord. Hij vertegenwoordigt Nederland, een land zonder de doodstraf... ...en met een, uh, een rechtsstaat. Uh, dus uh, ja, dit is eigenlijk volstrekt on, uh, dit is onacceptabel. Dit is een voorstel tot, tot buitenrechtelijke executie van, uh, van, van een persoon. Ja, je moet weten tegen wie je dit soort dingen zegt. En dat moet ja, dan niet in een in Amerikaans welke... diplomaat zijn. Ja, en in welke gelegenheid ook. Het was een, een, toch een, een, een, ja, een ontmoeting tussen Amerikaanse diplomaat, uh, diplomaten... ...en vertegenwoordigers van de Nederlandse regering... Uh, ja, en de eerste vraag, ik kan me nauwelijks voorstellen, die ik dus ook aan minister Rosenthal wil stellen, is van, ja, was dit in opdracht van de Nederlandse regering of is deze ambtenaar hier op eigen houtje bezig geweest? Ja, dan moeten we misschien toch eventjes ook terug naar dat uh, tijdstip juli 2008. Toen zat uh, minister Verhagen op buitenlandse zaken, die is nu minister van economische zaken. Kan hij er nog voor verantwoordelijk worden gesteld wat u betreft? Nou, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal, die is verantwoordelijk voor uh, al zijn voorgangers. Mm -hmm. Waaronder ook uh, toenmalig minister Verhagen van, van Buitenlandse Zaken. Dus de politieke verantwoordelijkheid, uh, die geldt altijd. Uh, ja, en de eerste vraag is dus van, uh, ja, is dit op instructie geweest of uh, heeft deze ambtenaar dit op eigen gelegenheid gezegd? Ik, ik neem aan, bijna aan van wel... Uh, maar ook dan geldt de politieke verantwoordelijkheid. En, en dat doet wel de vraag, grijze, of, uh, of er iets grondigs mis is met het personeelsbeleid op, bij buitenlandse zaken. Oké, okay. Enwoord Eergan van de SP, dank u wel. Laten we over door met voormalig minister voor ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk. Meneer Pronk, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u daarvan dat zoiets uitlekt en dat bekend wordt dat een ambtenaar zoiets heeft gezegd? Goed dat het uitlekt. Maar wat uh, Kingmar heeft gedaan, kan niet. Uh, maar Eergang heeft volkomen gelijk. Uh, de regering is verantwoordelijk wanneer een diplomaat spreekt met een diplomaat van een ander land... spreekt hij of zij namens de Nederlandse regering. Met andere woorden, de Amerikaanse regering mocht ervan uitgaan... dat de Nederlandse regering van mening was uh, dat koning uh, mocht worden vermoord. Maar zo'n topambtenaar is toch ook niet gek? Zou ik bijna zeggen, die weet toch wel wat hij mag zeggen en wat niet? Gelijk, wanneer hij zegt. Je mag veronderstellen dat dat uh, oogluikend is toegestaan. door de minister dan wel op instructie is gebeurd. Hmm. Waarom uh, vindt en al u het... wanneer de minister iets niet weet. Uh, dan blijft hij toch verantwoordelijk. voor al de uitlatingen en daden van zijn ambtenaar. Waarom vindt u het zo, uh, zo, zo schandelijk? Omdat. Uh, je ver over de schreef gaat wanneer je je tegenstanders, zelfs wanneer dat schurken... Ja, want uh, laten probeert... we het vooropstellen dat Jozef Koning natuurlijk niet echt een prettige jongen was, hè? Nee, is. een schurk. Uh, totaal ongrijpbaar, met heel erg veel bloed uh, aan zijn handen. Veel uh, kinderen ook tot slachtoffer gemaakt door zijn kindsoldaten En hij kin maar mee door. Ja. Helaas, het leger van de heer is een ongrijpbare beweging. Uh, het zou over niet zo makkelijk zijn om die beweging te stoppen door alleen maar... Uh, dus de beweging te onthoofden. Maar dat is een kwestie van effectiviteit. Je zult op een andere manier moeten omgaan met dit type bewegingen. En dat heeft geen enkele zin om te proberen... iemand buitenrechtelijk te doen executeren. Zo gaan staten niet om. Ook niet met rebellenbewegingen. Is dit schadelijk voor het imago van Nederland? Ja, ik, uh, waarschijnlijk wel. Maar dat, uh, dat zal... ...binnenkort weer vergeten worden. Het zal heel goed moeten worden afgedaan in een parlementair debatje. Ik neem aan dat uh, Kamerleden wel zullen vragen... ...wist de regering hiervan, uh, staat zij erachter... Ik, uh, ...en zal zij uh, uh, inderdaad uh, nooit de toevlucht nemen tot dergelijke praktijken. Hmm. Kan zo'n ambtenaar eigenlijk aanblijven, wat u betreft? De minister is verantwoordelijk. Zou, zou u hem ontslaan als u minister Ik, was geweest? Ik zou hem berispen. Oké, okay, en het daarbij laten. Maar dan vindt u toch niet zo heel erg? Ja, maar ik ben verantwoordelijk. Kijk, okay, op die wanneer je, wanneer je verantwoordelijk bent als minister en dan ga je handen naar ons slaan, dat is te makkelijk. Je zult je verantwoordelijkheid moeten nemen, je zult het moeten berispen. En je eigen beleid moeten verbeteren, ook je personeelsbeleid. Hm. Nou heeft ook uh, president Obama, Amerikaanse president, gezegd... koning uh, en zijn commandanten moeten worden opgepakt of verwijderd van het strijdtoneel. Ja, komt dat ook niet eigenlijk op een beetje op hetzelfde neer? Is het ook niet de heersende gedachte? We weten anders niet wat we met koning aan moeten. Ja, maar oppakken is wat anders en doen verwijderen van het strijdtoneel. Identito, dat was ook de taak hm. uh, van de Verenigde Naties... Uh... Uh, blauwhelmen in Congo. Want Kony was niet meer alleen actief in uh, Noord-Oeganda en in Zuid-Soedan. Waar we ook mee met hem te maken hebben gehad. Maar ook in Noord-Oeganda, in, in, uh, in Congo. Alleen de troepen al daar zijn er niet in geslaagd. Om uh, nee. Kony te, te verwijderen van het strijdtoneel al daar. Maar het zou natuurlijk belangrijk kunnen zijn om hem op te pakken. En hem bijvoorbeeld naar de Haag te brengen. Daar ja, is u... ook destijds over gedacht. Ja, en u kunt zich niet voorstellen dat iemand dan een keer zo zegt. Dat mag je nooit doen. Oh ja, wel degelijk. Zoals Erik al zegt, het titre personeel. Maar wanneer een diplomaat, een topdiplomaat spreekt met een topdiplomaat van een ander land, spreekt hij in een totaal andere capaciteit. Dan vertegenwoordigt hij de Nederlandse regering. En dan mag het nooit. Meneer Pronk, ja, nee. hartelijk dank voor uw commentaar. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Het wordt hoog tijd voor een grote schoonmaak bij de politie. Dat vindt de Tweede Kamer. Na signalen dat verschillende politiechefs nog altijd de afschaffing van de bonnenquota aan hun laars lappen. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Het moet maar eens afgelopen zijn met korpschefs... die denken dat ze voor God kunnen spelen. Dat zegt PVV-kamerlid Brinkman. En ook andere kamerleden reageren in de krant. In Tunesië is sceptisch gereageerd op de presentatie van de nieuwe regering. Staat vanochtend in de Volkskrant. Opvallende benoeming is de nieuwe staatssecretaris voor jeugd en sport. Het is een jonge weblogger, Slim Amamou. Week geleden werd hij nog gearresteerd door het regime van Ben Ali. Ja, kan verkeer. Hij zit nu dus in de regering. Volgens hem speelde vooral Facebook een grote rol bij de opstand. Daar kon iedereen lezen waar en wanneer demonstraties waren. Op Twitter zegt hij maak je geen zorgen als ik even geen antwoord geef. Ik ben niet opnieuw gearresteerd, maar ik heb het gewoon hartstikke druk. Nou, als u een volgen. Op Twitter heet hij slim 404. Reeks fascinerende foto's te zien op de site van ABC News, van voor en van na de overstroming in Brisbane. Zo zie je bijvoorbeeld hoe een woonwijk aan Elms Road in Ipswich is veranderd van een mooie groene wijk in een modderbad. Nog meer indrukwekkende voor en na foto's te zien op abc.net.au. Dan maar eventjes naar RTV Rijnmond. Verschillende reacties daar. Natuurlijk op het nakende vertrek van Leo Beenhakken bij Feyenoord. We hebben het er vanochtend over gehad. Kees uh, dit schrijft... Eén ding is zeker. Je bent de laatste die ons kampioen heeft gemaakt. Dat kunnen ze je niet afpakken. Hopelijk komt er nu eens eindelijk rust in de tent... en kan Feyenoord bouwen aan een nieuwe toekomst. En uh, weer blijven de mannetjes zitten met vette jaarsalarissen die geen verstand hebben van voetbal. Al dus koos het Rotterdam op de site van RTV Rijnmond. En de nasleep van de schietpartij in Tucson duurt nog voort... Terwijl Sarah Palin haar hart lucht op Fox News over de kritiek op haar video naar de schietpartij... vraagt CNN in een poll aan haar bezoekers... of ze vinden dat de wapenwet moet worden aangepast. Het antwoord luidt ja, op de site. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat er strengere regels moeten komen. Om het tekort aan orgaandonoren te verminderen... moeten artsen veel zorgvuldiger omgaan met de manier waarop ze nabestaanden benaderen. Tijdens die gesprekken gaat veel mis, waardoor familie soms onnodig weigert... zegt een woordvoerder van de vereniging van intensive care artsen in de Volkskrant. Het valt hem op dat de artsen weinig aandringen. Als die gesprekken beter zouden gaan, komen er per jaar zo'n vijf organen vrij... waardoor de wachtlijst voor harten bijna opgelost zou zijn. En de PVV-stemmer geeft het minst aan goede doelen... blijkt uit een onderzoek van bureau GFK. Het Algemeen Dagblad schrijft erover. Zo blijkt de PVV-stemmer 54 euro te doneren... terwijl een gemiddelde Nederlander 144 geeft aan het goede doel. Stemmers op de ChristenUnie staan bovenaan de lijst... met een gift van 823 euro. Zo, per persoon. Na acht uur in het Radio 1 Journaal... nog een kabel van Wikileaks waarover we, beschi we beschikken. Um, justitie deelt... Informatie over terreurverdachten in Nederland vrijwel onmiddellijk met de Amerikanen. Zelfs zo snel dat het de Amerikanen verbaast. Het landelijk pakket reageert zo dadelijk in het Radio 1 e na acht uur. Elke werkdag van acht tot half negen, twee dingen. Margreet Rijntjes voert gesprekken over twee dingen uit het nieuws van de dag.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 Onderhoud je met CRM-software van Archie. Hadi Bart. Mijn moeder vindt het echt heel fijn dat je met haar wandelt. En ik ook. Goed, Jamila. Wat leuk om te horen. Geef ook een compliment aan een vrijwilliger op evengeven.nl. Met Hans. Ja, hallo, met Suzanne. Uh, het volgende. Volgens de CRO heb ik recht op meer vakantiedagen dan ik van jou krijg. Niet dus.